Vertaling, bewerking tot stereofonisch hoorspel en spelleiding Leon Povel. Uw lid van de société, sir. Pardon? Oh ja, zeker. Maar, uh... u heb ik hier nog nooit gezien, is het wel? Wat u pas in dienst? Dat gaat nog wat, sir. Harry, Harry is mijn naam. Lambertson. Vertel uh, eens, Harry, wat is er vanavond eigenlijk aan de hand? Het is hier praktisch leeg. Verschillende leden zijn naar een diner van Sir Giles Waba. Een diner? Sir Waba gaat met pensioen. Ja, dat hij zo'n dertig jaar lid is geweest van de Hoge Raad. Oh, yes, een bijzonder innemende man. hebt u hem ooit ontmoet, Mr. Lambertson? Dat wil zeggen, ik uh, heb eens bij vergissing in zijn stoel gezeten. Aan de leestafel. Dat heeft hij me nooit kunnen vergeven. Oh, yes, juist. Ja, dat zou dan ook wel de reden geweest zijn... ...waarom hij me niet voor dat diner heeft uitgenodigd, lijkt je niet? Mogelijk zo. Sir Waba was altijd erg gebrand op die stoel. Zo, zo. Maar wat anders, uh, uh, Harry... Uh, is Mr. Croner soms binnen? Ik zou hem hier ontmoeten. Ja, sir. Hij is een minuut of vijf geleden hier binnengekomen. Prachtig. Mr. Croner zit in de lounge. Goed, goed. Dan ga ik nu naar hem toe. Uh, breng meteen een dubbele whisky voor me mee, wil je? Ja, sir. Oh, nee, nee. Breng er maar twee. Eén voor Mr. Croner. Uitstekend, sir. Of nog altijd aan de sigaren. Nee, dank u. Ach, Lambert. Ja, je had dat toch verwacht? Hm? Mijn vrouw nam de telefoon aan en zei dat je maar graag zou willen spreken. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ga erbij zitten, kerel. Ja, dank je wel, dank je wel. Ja, wat ik zeg, wel, ik, eh, ik heb ook maar vast een klas voor jou besteld. Nee, nee, nee, ik drink werkelijk niet. Wat vertel je me nou? Sinds wanneer drink jij niet meer? Nou, sinds... Uh... Nou ja, kijk, drinken en s ochtends in alle vroeg te opstaan, dat gaat niet samen. Hè? <laughs> en dan mijn kippen hebben we ernaar nou ver gezien, tegen de lucht van alcohol. Ach oh ja, dat is waar, ook sinds je met pensioen bent, hou je daar een faam op na of zoiets. Ja. ja, ja, ja. Maar waarom ben je hier dan zo plotseling komen opdagen? Had je zo'n behoefte om oude gezichten terug te zien? Uh, kijk, ik wist dat jij in deze dagen terug was gekomen. Maar hoorde dat je van plan was om zo gauw mogelijk naar het buitenland te vertrekken. Ja, ja, ja. Wanneer ga je... De volgende week. Oh, zie je wel. Voorgoed? Het is tenminste wel de bedoeling, ja. Uh -huh. Jammer. Ja, je vraagt je natuurlijk af waarom ik je te spreken vroeg. Ja, ik ben er niet. Uh, weet je, ik heb behoefte Mijn gemoed dus te luchten. Als ik het zo mag zeggen. Oh, als ik je kan helpen. Maar ik kan me niet goed voorstellen wat jou als ex-inspecteur nog dwars kan zitten. Of houdt het vanavond misschien verband met die Sir Giles? Nou, in zekere zin, ja. Hij presideerde namelijk de rechtbank tijdens mijn laatste zaak. U twee dubbele whisky. Beste Lambertz. Ach, ja, dankjewel, Harry. Ja. Zet maar neer, wil je? Ja, sir. <laughs> ja, de boodschuis is goed. Dankjewel, dankjewel. wel. Yes, sir. Dank u wel, sir. Nou, zullen we het er dan maar op lagen, het zou namelijk jammer zijn om moeten te laten verschralen. Nee, nee, nee. Ik geen druppel meer. Oh, ik wil je niks opdringen, hoor. Op de onvolprezen Sir Giles, mogen de speeches lang en vervelend zijn. Cheers. Tja. Zo zit ik maar te denken aan dat feestje ah. van de stads, waarop de speeches wel lang, maar verre van vervelend waren. Integendeel. De meesten waren sprankelend van humor. Nou ja, het kan ook zijn dat wij ze zo gisteren vonden omdat we al een aardig glaasje gedronken hadden. Ja, toen nog wel, ja, ja. Ja, helaas, ja. Wat wil je dus zeggen dat jij na die bewuste avond toen je collega's jou een je aanboden geen drank meer hebt aangeraakt? Precies. Nogal oh, ongelooflijk, Ja, ik was er toen echt beroerd aan toe, geloof ik. Hm. Ik was er niet aan gewend. Hè? En de paar glaasjes stegen me recht naar mijn hoofd. Ik herinner me nog dat ze me niet met mijn eigen wagen naar huis wilden laten gaan. Hm. Aangezien er geen taxi te krijgen was, moest ik wel lopen. Ja, ja. Ze wilden me naar huis brengen, maar ik stond erop om alleen te gaan. Mocht, het mooiste was nog dat ze dachten dat ik gearresteerd zou worden voordat ik tien stappen gedaan had. Ja, was maar gebeurd. Er was er niet zoveel narigheid aan het licht gekomen. <tie> Zit die geschiedenis met Sweeney? Ja, was dit zo hoog? Je gelooft het niet misschien. Maar die heeft me die twee jaren niet met rust gelaten. Dat is wel. Dat is merkwale voor hem. Voor is een ander als jij. Oh nee, toch niet. Want ik heb maar steeds het gevoel gehad... dat mijn vreemd gedrag van destijds... verkeerd uh, kon worden uitgelegd. Mm. En het zou me vreselijk spijt als dat werkelijk zo was. Daarom heb ik je eigenlijk gevraagd... nog eens langs te komen, voordat je weggaat. Om mezelf te... Uh, ...kunnen rechtvaardigen. Ja. Want heus ik bezweer het je. Het zou nooit gebeurd zijn. Had ik niet gedronken... ...dan was ik niet gaan lopen. En dan had de regenmoog niet naar binnen gedreven... ...waar ik niets te maken had. Mm -hmm. Want het begon met bakken... ...uit de hemel te vallen. En plotseling realiseerde ik mij... ...dat ik eigenlijk zomaar... ...doelloos rondliep. En ineens dacht ik toen bij mezelf... ...hier woont een oude vriend van je... Wilf, pas getrouwd met een alleraardig jong vrouwtje en een, een actrice. Nou, Wilf is een nachtbraker en blijft altijd uren op om te schilderen. Oh, yes. Ah, ja. waggelde wachtelde de stoep op met het vaste voornemen om de bel niet meer los te laten voor werd werd opengedaan. Ja, dat geloof ik ook. Meer naar in opzicht, hè. Je bent stom hè. Ja, er, dan ja. moet je niet haatelijk worden, hè. Ik kom net van een partijtje, zeg. Het is allemaal tijd voor de bed te gaan, nu. Ja, zeg ja dan laat me nou niet in de vestibule staan. Waar ga je naartoe? Nou, in je zitkamer, hè. Nee, dat kan ik. een beetje warm te worden. Dat kan ik niet. Zet ja. me even met een warme kachel, zeg. En, uh. Laten we mijn schoenen uitdoen. Ik sta gewoon te soppen, zeg. Nee, de, de kachel is uit, huh? en ik... Eh, ik wil naar te bed gaan. Ja, ziet, ik zie nee, ik ik wil niet ongastvrij lijken, maar... Het is al best achteraf, weet je. Uh, Wel, ik vergeef het je nooit dat je me niet even de gelegenheid geeft... om mijn schoenen te drogen. Ja. Moet ik me soms een op de hals halen, hè? Maar, zeg, vertel eens. Waar is Jane? Uh, Jane. Jane is uit. Die is een paar vrienden gaan opzoeken. Wat? Zonder jou? Uh. Oh. Ai, ai, ai, ai, ai. Zeg, luister eens, jochie. Als je soms de raad van een oude getrouwde man nodig hebt... Nee, nee, nee, dankjewel, dankjewel. dankjewel. dankjewel. Oh, nou, dat niet. Je hoeft me niet aan te vliegen, hoor. Maar de haard is uit, heb ik je toch net gezegd. Ah, oh, nee, het is. Maar... Je ja, hebt het is geen nut. Even, even controleren, hoor. Als je het goed hè. Dan moet ik eens even inspecteren, hè? Oh, maar nee, nee. Niet helemaal, hoor. Een beetje kolen, zeggen, En een beetje op zijn vermoed werken. En ik heb zo'n vuurtje, hoor. Je bent het acht jaar, hè? Dat een paar van je dure kootjes leven. Conor, ik val om van de slaap, weet je. En Dave komt hier recht thuis en dan. Oh ja, ja. ja. Het... Zeg, heb je er bezwaar tegen? Als ik even ga zitten, hoor. Ja, ik sterf voor de kousen. Ik heb uren aan één stukje door rond te gelopen. Maar, maar vrouwenfortuna, dat goede oude mens heeft me hier naartoe geloodst, ja. Maar ik heb altijd geluk als het. Vrachtelijk gaat het worden, hè? Het doe je we eindelijk even zitten zijn. Je maakt er dus toch niks gezellig over. Ja. Maar dat is het toch al eigenlijk niet, hè. Ja. Nou ja, dat zeg ik nog wel, maar... Ja, vroeger lekker heeft hij iets zo. Maar die kamer heeft iets ongewoons. Hoezo? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet ah. precies vertellen. Straks misschien, maar... In jouw plaats had ik dit huis nooit gekocht, weet je. Zo, ja. en waarom niet? Huh? Waarom niet, Vraag ik je? Het heeft een prachtig uitzicht op het park. Ja. Het is erg grievelijk. Ja, dat kan wel wezen, maar weten, het heeft iets. Ja, hoe zal ik het zeggen? Het heeft iets... Uh, iets onbehagelijks, ja. Alsof je voortdurend uh, geobserveerd wordt. Dat is waanzin, hè? Hm? Dat is waanzin. Ja. En wanneer gaat dat soort spoken dan op Hè? Oh. Huh? Dinsdags, ja, ja. vrijdags... Hé, hey, Slauner, je moet voortaan wat meer zodenwater in je oisje doen. Nou, ga er dan niet over oh, door, doorzagen, alsjeblieft, hè. Meer is al, al genoeg te vertellen, ja. als ik thuis kom, ook zonder jouw zedenpreken. Uh, maar waarom zou ik me eigenlijk niet mogen amuseren, hè? Ik word toch gepensioneerd, hè? Ja, ja. Hè? Ah, ja. Nog maar één week bij Scotland Yard en dan vrijheid, blijheid. Het gaat er en, nogal opgewekt over. Alle redenen Alle redenen. Zo. Een punt zet achter. Dertig jaren gewroet. Ja. ja, dat is het goede woord. Gewroet in en misdrijven. Maar toch zal ik er altijd het neus voor blijven houden. Zal altijd belangstelling blijven houden voor. Vreemd uitzien, de kamers en zo. Hè. En, en, en zoeken naar, naar stille getuigen. Ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, heel onbewust, natuurlijk. Hè. En mevrouw, laat nou eens eindelijk zien dat je een goede gastheer bent. Hè. En, en schenk eens wat in. Hè. Heb je daar vanavond ook niet genoeg gehad, hoor. Nou, die ene doet het nou net, hè? Die hort nuchter dan weer helemaal. Mooi. Oh, ja die je zeker zo. Dat ja. nou, geloof je niet, maar goed. Ja. ja. Eentje dan, hè? Ja, dat is goed. Ja, ja. Of voorwaarde dat je verdwijnt zodra je hem op hebt. Ja, oké. Okay. Noem me dat ja, plezier, toch? Oké, okay, oké. Okay. Als mijn gezelschap je dan liever valt. Huh. Ik dacht anders dat je een goede vriend van mij was, weet je dan? Normaal gesproken stel ik je gezelschap ook op prijs. Ja. Maar Jane komt direct terug en ik ben doodop. Begrijpt ja, dat, dat dan? Ja, zeker, zeker. Je smoesje is goed. Maar de waarheid is dat je me liever kwijt dan rijk bent. Ja. Huh? Ik vraag me alleen af waarom oh, Ja, dat heb ik je nog gezegd. Hier is je glaasje. Oh, Prost. Dankjewel, ja. Zeg, most nou niet zo. steek je ook al te rillen van de kou? dat te rillen van de kou. Zie je nou wat? Ik moet die kak maar zeg. Ik weet zeker dat ik het met een klein beetje moeite gedaan krijg. En dat ik succes zal hebben daarmee. Hé, nee, zeg, waar... Uh, waar, is de, waar is de... Hoe heet het? De pook? De boek, die ligt daar, bij je voeten. Bij, bij mijn ja. voet? Hé, hey, wat een gekke plaats is dat zeg. Waarom? Voor boek. Huh? Nou, nou. Nou, nou, dat is massief koper zeg. Zo, zou je iemand daar een dreun mee kunnen geven, hè. Ja. Straks meteen een foto van laten maken. Dat ja, maar je staat stapel gek. Waar heb je het nou over? Oh, over foto's? Over foto's. Zeker. Dat is van het grootste belang, hoor. Bij iedere rechtszaak, weet je dat wel. Zo, zo, zo, zo. Oh, dat is goed, ja. Raakt nooit iets vannachts aan voor een foto van gemaakt is. Nou, kijk eens, hè, kijk eens. Wat zeg ik? Het vuur begint weer op te trekken, hè? <laughs> zeg, ik, ik mag wel even mijn schoenen uitdoen, hè. Die zijn door en door nat, zeg. Hè? Ik dacht anders dat je naar je glasjes zou opstappen. Ja, dat doe ik ook het is nog niet leeg, hoor. Wat denk je dan nou, leeg? Van ja. de bed. Zo. Oh, maar die, die veters zijn ook zo nat, hè. Die oh, ja. werken niet mee. Ja, ja. ja. ja. ja. Zo. He, he, he, he. He, zet dat lucht op. Ach, zeg hoor. Nou, maar nou weer. Dus dan voel ik me toch weer zo beroerd worden. Wie dat geloof ik? Wat nou weer? Ach, dat ik het bijltje er toch bij moet neerleggen. Oh, dat... Kan ik me voorstellen, je was altijd een hele pieter in de is echt ja, Zeg maar, nou niet zo in de verleden tijd. Weer. Tot de volgende week ben ik nog altijd in functie hoor. Ja. <laughs> als er iets is in mijn rayon. dat wil zeggen, als er iets in mijn rayon zich zo voordoet, dan zou ik toch onmiddellijk handelend optreden. <laughs> Zeker in deze toestand. Maar vooral ja, de, ach. Vooral ja, als er interessante. bijvoorbeeld moordaanslag betrof, nu. Ja, ja. Ja, ik zou best met een glorieus wapenfeit uit mijn loopbaan willen stappen. Zo, zo, zou jij ja, dat Ja, doe, doe bijvoorbeeld heel netjes een duister moordzakje op de helderen. Wat doe je daarmee? Zou hm? trouwens niet meer dan een staartje van mijn plicht zijn, hoor. Dan geef ik toe dat ik mijn aandeel in het Okspoor van misdadigers... heus wel gehad heb, hoor. Ho, ho, jee. Ja. Weet je, wel? ze zijn allemaal gek. Kels. Wie, jij ja, gek? Die keelts? Ja, ah, ja, de meeste tenminste. Ze denken altijd de perfecte misdaad bedreven te hebben. Maar ze zien daarbij altijd iets over het hoofd. De kwestie is dat ze het eigenlijk van tevoren... ...eerst eens moesten repeteren. Ach kom, Ach, <tied> kom als de generaal Ratici een succes is... ...dan is de première door als een sof. Ja, op het toneel misschien het. wel, ja. Maar niet in, in het gewone leven. Ach maar jongen, de, de meeste misdaad of vooral de moorden... He? Je wordt het toch in de plotselinge opwelling betreven? Dan oh. is er misschien tijd meer om over bijkomstigheden te gaan lopen en namenken. Oh. Dat is het voor Luizen als jullie de mensen toch een koud kuntje niet? Zo, he? zo, dacht jij dat? Ja, dacht ik, ja. Zo, zo. Nou, goed, goed. Als jij dat dan zo eenvoudig vindt... ...stel dan een dat jij zo'n moord moest opelleren, ja. nietwaar? In een of andere wild vreemd huis, niet? Of neem dit huis voor mijn patiënt. Ja, ja, goed. We nou eens dat hier vanavond het moord zou zijn gepleegd. Ben je nog gek? Nou, kalm nou maar, kalm nou, kalm nou, kalm, kalm, kalm Een heel leuk spelletje, hè. zie je zien, ja. Nou, vertel eens. Waar zou jij dan op afgaan? Helemaal geen behoefte aan leuke spelletjes. <laughs> in de vestibule, bijvoorbeeld, hè, lag op het tafeltje een handschoen van varkensleer. Ja. Heel raar in elkaar gevormd. Dat... Uh, dat viel mij tenminste direct op toen ik binnenkwam. Eén handschoen? Hm? Ja. Eén handschoen. Wat kan er achter één handschoen zitten, broeder? Ja. Er zijn miljoenen van die dingen. Ja, dat is waar, ja, ja, ja, ja. ja. Een, een paar handschoenen zou ook niks zeggen, maar. maar een enkele handschoen, dat is heel wat anders. De mogelijkheid bestaat nu dat ik de anderen zou vinden. Bijvoorbeeld in de zak van de, van de verwoorden. op ja. man, je bent werkelijk niet. Leuk, maar wat, al, al, al, wat, wat, wat, wat... Top helder van moorden is mijn vak, hoor. <laughs> als ik daar niet lekker van werd... dan was ik een beklagenswaardig man. Maar, maar een handschoen is natuurlijk niet voldoende. Je moet meer aanwijzingen zien te krijgen. Oh, ja, heb je, je wel. Zeg, Corona, Ja. Zou jij misschien niet beter naar huis kunnen gaan? <laughs> een, een, een koper, flinke, zware pook bijvoorbeeld... Hè, die midden... ja, stel je voor... ...midden in de kamer ligt. Waarom ga je niet voor de film zeggen? Nou, wie weet. weet. En, en wacht even, kijk nou eens... ...naar deze kolenbak. Hè? Wat is dat, die kolenbak? Nou, kijk eens, kijk eens. Daar, daar zit een behoorlijke deur in. zijn. Oh Ja, Jazeker, ja. Nou. nou, nou. En dan... ...dan is er nog iets. Die Die omgegooide wijn. Ja. Wat? Waar wijn? Ja. Waar wijn? Port of sherry, dat kan ik toch al niet zien. Een hele plakkaat op je vloek, heet. Zie je wel, hier? Nou, kom eens kijken, bij het mes zwark, he. Oh, ja, hier. Hm? Oh, dat moet, dat moet Jane gedaan hebben, vlak voordat voor ze wegging. En dat nee, ze die rommel dan niet heeft opgevicht op de niet. Nee, bederf dan, mijn spelletje niet, keer. Ik heb al veel te veel ve plezier. Heer. Oh ja, heeft de meeste iemand plezier? Zeg, luister eens, Wilf. Well, hm. Tussen haakjes. Ben jij de hele avond thuis geweest. Natuurlijk. Waarom? Heb je toch bezoek gehad? Noemt je op, ouwe hè? <laughs> ik kan dan tegen de grafje, kan ik wel, maar nou ga je nou, werken te veel. Wat nou, wat nou. Ik zou Jane heus niet wijs maken dat je dames bezoek hebt gehad. Want die voetafdrukken waren van een mat. van iemand die door de regen gelopen had en door de vestibule naar binnen kwam. Ik zou zo zeggen maart 43. Ja, dus, is hier niemand binnen geweest? Klopt. Ik ben waarschijnlijk straks even naar de wagen gaan kijken. Ik ben straks naar de wagen gaan kijken. Jazeker. Waarschijnlijk. Oh, oh, oh, oh, oh. Beste Werf, Voor de rechtbank, rechtbank zou je toch heel wat exactere moeten zijn. Dat is toch niet man. En hoe laat ben je nou wel naar je wagen gaan kijken? Oh, dat was, was uren geleden. Uren geleden toen ik, toen ik Jane wegwacht. Nee, nee, oh, dat kan niet. Want het regent pas een half uur. Dat oh. staat niet. Oh, ja, maar. Dat kan niet. Toen ik mijn afscheid vijf, van mijn kwam mijn afscheidsvijf. Ja, Heel harde straten nog droog. Nog begon pas te regenen toen ik al een tijdje gelopen had. Nou ja, je kletst natuurlijk maar wat. Hè. Je hebt trouwens een veel kleinere maat. Ja, kan dat schijnen was uit? Ik ben eigenlijk niet in de stemming vanavond. Nou oh, ja. Om lang daar geitjes daar gaan zitten, Esther. Nou ja. Dan heb je het goed. Sorry. Sorry, kerel, sorry. Kan je alleen maar eens laten zien hoe gemakkelijk je al iemand kunt laten invliegen? <laughs> Ook al heeft hij niks gedaan. Maar, uh, kom er nou even bij zitten, zeg. Het doet niet zo vervelend. Je doet niet zo zeker. Jawel, je gezicht staat op tien dagen slecht weer, zeg. Echt, hoor. Oh, ja, goed. Echt, hoor. Jane en ik, wij... ...waar de voorheerde. Voor de eerste keer geloofde ja. En Daarom ging ze alleen de deur uit. Oh, ja. Is zal een beetje van streek zijn als ze terugkomt. Kona, mm -hmm. dan vraag ik je één ding. Zou je nou misschien zo wat willen zijn om te verdwijnen? Oh, nooit. Hm? Ik neem me niet kwalijk, zeg... Dat is nou iets wat ik niet gemerkt heb. Hè. Ik zit maar te ratelen als een oude gek. Ja, dat klopt. Maar weet je, je humeur was al niet uh, altijd best toen ik binnenkwam. Dus dacht ik, oh, ik blijf wat plakken. Hè, of, of je was op te vroolijken, je was op te kikken. Nou ja, het schijnt me niet best gelukt te zijn. Oh, jawel. Oh, jawel, ja Jazeker. Ik zou met plezier naar jou geluisterd hebben. Ik zou met plezier geluisterd hebben hoe jij op een moordzak afgaat... ...als ik maar geen andere dingen aan mijn hoofd had gehad. Oh, nou goed, goed, goed, goed. goed. Dan zal ik mijn schoenen maar weer aandoen. Want dat had ik me een goed idee. En maken dat ik wegkom. Huh? Ja, ja, ja. Zeg, luister eens. Luister. luister. Mm, luister. Ik, ik kan je... Ik kan je... <coughs> Zeker niet overhalen... ...om even met de wagen naar huis te brengen. Geloof me, ik zou het heel graag doen. Maar ik heb het niet bij de hand. Huh? Hij is een reparatiekrijg, ja. hè? je. <laughs> Hahaha, <laughs> <laughs> hahaha, well, jij bent een ontstellende leugenaar, weet je dat? Waarom? Dat <laughs> nou net zei je nog dat je even naar buiten was gegaan om naar je wagen te kijken... ...en dat daar die naar te voet in de vestibule vandaan kwamen. Nou, zo zie je het toch maar weer, hè? Goed dat ik je niet gewaarschuwd heb, toen ik brilk kwam. Wat? <laughs> Jazeker, <laughs> oh, oh. Alles wat u zegt zal worden opgetekend en kan als bewijs tegen u worden gebracht. Ben ja, je bent nog steeds bezig met dat misselijke spelletje, hè? <laughs> oh, ik vraag me alleen maar af wie van ons tweeën nou eigenlijk niet lekker is. Jij of ik? Oh, dat zal Jane zijn. Excuseer me. Moment, eh, Krono. Hm? Oh, nog zo vergeetachtig iemand. Geen sleutel. Kom, oh, nou, Lilo. Ik zeg maar, ik kan er niets aan doen, hoor. maar we hebben bezoek. Niets huh? aan doen? Ja, onbeschamde Eh, ja, uh, Martin Krono is uh, binnen... Die, uh, kom even schuilen, maar heb je wel maar zijn schoenen. Zijn weer droog en is dat nou net op het punt om Ah, goedenavond, Jane. kom hier bij de ja. haat zitten, mijn kind. Ik heb een speciaal voor jou aangehouden. Goedenavond, inspecteur. Nee, pardon, nee, pardon. Vandaag hebben we geen dienst, hè? Dus zeg maar gewoon oh, Martin. hoor. En hoe nou was het partijtje, Nog Wacht, nog geen partijtje. Ik ben alleen maar even bij een paar vrienden op bezoek geweest. Oh. Het spijt me, maar ik had er niet op gerekend dat er bezoek zou komen. Nu kan ik je dus niets anders aanbieden dan een kop ja, koffie. Ja, maar Martin gaat er nou echt van door, hè? Juist, en uh, je ziet er zelf ook zo verschrikkelijk moe uit. Uh, ja, dat ik dus... ook wel een beetje. Ja, je man ook al. Maar luister nou weer jullie, beetje? Gaat mij natuurlijk niet aan waarom jullie woorden hebben gehad, hoor. Dat is tenslotte mijn zaak niet. Maar als ik wil. wat nou ben... wie heeft er woorden ja, gehad? Uh, lieveling, luister, ik, uh, ik heb Martin gezegd dat we... Een, nou ja, dat we een klein, klein meningsverschil hebben gehad. Dat vind je toch niet erg, hoop ik. Oh, hmm? Waarom zou ik? Oh, oh nee, nee. Natuurlijk niet, dat had trouwens ook niks met het lijf. Nou, dat is wel helemaal vergeten. Zijn, zijn. Goed zo, op, wacht. Hè. Nou, kussen staan maar af. Hè. Dat doen Meri en ik ook altijd. Ik wil niet opjagen, mijn beste, maar het is nog verschrikkelijk laat. Hè. Ja, dat weet ik, dat ja. weet ik. Maar Meri is toch ja. al naar bed. Als ik ja. nog maar zachtjes ja. oversteun, luister ja. bijna ja. de hoogte, dus zeggen lekker af. Ja, bijna, ja. zegt hij. Ja. ja. Dat is nog net de manier om rheumatiek op te Kleren Kleeraantrekken die bijna droog zijn. Ik kan hem beter nog eventjes voor het vuur houden. Een hoog blikje, dan zou ik toch even wat water opzetten. Jane, blijf hier. Waarom? Wat is er aan de hand? Uh, nou, ja, uh, ik vind het niet erg beleefd uh, om op een deur te gaan, vind je niet? Juist oh. als Martin afscheid oh, wil nemen. Dat komt wel in orde Als jij voor jezelf koffie wil zetten, ga je gang maar roosje in. Ze hebben helemaal geen koffie. Oh, nou, schenk daar een glaasje voor haar in. Zo te zien heeft ze er wel behoefte aan, hè? Glaasje port of sherry tovert zo weer een aardig blosje op haar wangen. Oh nee, ik drink niet, dank je. Niet? Wel, jongen, wat kun jij slecht liegen? Toch? Je hebt nog wel gezegd dat Jane haar wijnglas had omgegooid vlak voor ze weg. Ja, het lijkt wel of we leven in de tijd van de Spaanse inquisitie. Ja, maar wel Ja, lieve li nee, nee, luister eens even. Martin kletst vanavond maar wat in de ruimte. Ja, Martin is naar een afscheidsvuikje geweest en Martin heeft meer gedronken dan goed voor hem was. Ja. Geloof me maar niet hoor, Jane. Ik ben zo luchtig als een rechtercommissaris. Hè? <laughs> nou ja, in ieder geval bedankt, johan, weer voor dat glaasje. En voor de warme, om niet te zeggen, opwindende de ja, conversatie. Ja, heel mooi, mooi. Laat me je wel even helpen met je jas, hè? Kom ja, maar. dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik ja, zal wel niet helemaal droog, maar Allee. Nou, slaap maar lekker, Jena. Slaap niet. Ik maar dat ik je man zo tot last ben geweest, hè. Maar ja, ik heb nog eenmaal de slechte gewoonte om mij aan mensen op te dringen... die me helemaal niet kunnen gebruiken. Precies, <laughs> hoe je zegt. Ja, in mijn vak kun je dat uh, niet altijd voorkomen je, maar... Uh, Schijf zich nu om tot mijn burgerlijk <laughs> leven uit te breiden. Haha, <laughs> nou, tot ziens, ja. ja. ziens. Tot ziens, hoor. Ja, ik zal je even uitlaten, ja. mijn je beste. He? Nu maar het is ja. een weekend ja. overkomen... Ja. als Meren en ik helemaal goed op de boerderij zijn in ja. de burger. Ja. We zullen, zullen dat niet vergeten te doen, hoor. Dat is goed. Ja. Ja. Alsjeblieft, heel gezellig. Wat doe je ja. dan maar. ja. Ik dacht dat we nooit meer zouden kwijtraken. Waar ga je naartoe, Che? Gewoon naar de keuken kwam om nee, het koffie nee, zetten. Nee, nee, nee, nou niet. Nee, Jane, ik wil liever even met je praten. Maar liever, het is al zo laat. Ja, en ik wil. Wou... Ben ja, heel, heel, heel even maar, Jane, wil je? Oh, goed dan, maar genoeg... niet nee. te lang. Nee. Zo, laten we er nog even bij gaan zitten. hè? Mm -hmm. zo, alsjeblieft. Zo. Je hebt je goed gehouden, kind. Mm -hmm. Ja, je hebt je goed gehouden. Ik was bang dat je van streek zou raken toen. Doe je Martin hier, zo, zegt hij. Zegt ja, dat, hij. dat was ik ook wel een beetje. Wat moest hij? Even schuilen. Schuilen? Ja, het groot namelijk. Want Hij was zo boven zijn theewater... dat hij eerst een beetje wel ontnuchteren... voor hij naar huis toe ging. Dat dacht ik ook, dat hij te veel gedronken had. Hij verkocht zo'n onzin. Ja, onzin. Dat is nou juist het stomme van het geval, Jane. Wat? Het was geen onzin. Wilf! Ja, ik neem er nog één. Doe je echt niet mee? Ik zou het wel doen als ik je was. Dat we je nodig hebben. Waar heb je het erover? Ik eh, heb vanavond bezoek gehad. Sweeney is er toch niet geweest? Jazeker, natuurlijk wel. Ja. Oh. Mr. Sweeney houdt namelijk altijd woord. Jane? Ik kom net een half uur voor Martin corona. En toen heb je hem binnengelaten. Ik kreeg je dat de kans niet om hem tegen te houden. Want toen ik de deur openmaakte, liep hij gewoon door. ...maar goud dicht, anders planst te de gang is. Ja, maar, Mr. Swinney, ik ben... Al, ja, maar, so, maar, maar, ...maar van vallen op lang moet je maar goed? Zo. So, Mr. Swinney, hier kunnen we beter tot zaken komen. Er worden hier geen zaken meer gedaan, want... ...van ons krijgt u vervolgens geen cent meer so, Ja, dat, dat is een oud liedje, dat heb ik meer gehoord, ja. ja mijn, mijn, mijn vrouw en ik, wij zijn er samen over eens... ...dat het zo niet verder gaat. We hadden eigenlijk al als weer eerder de politie moet inschakelen. En waarom ja. hebt u dat dan niet gedaan? Ja. Omdat ik dingen van u weet die je daglicht niet kunnen veren, nietwaar? Ja. Mr. Swinney, luister eens. Doe niet en nu even min. En daarom zou u er heel verstandig aan doen met kalm te blijven. U staat uw van knoeien, u tegen wat ik tot Mister nu helemaal van u gekregen heb. Staat tot in geen enkele verhouding tot wat ik eigenlijk voor me stilzwijgen zou kunnen vragen. Ik ben nog altijd veel te schappelijk geweest, maar... Mr. Swinney, u al. hebt ons al bijna echt, weet u dat. En nou mag er van komen wat wil... Maar als u binnen drie tellen niet buiten staat, dan bel ik de politie, begrijp ik? Niet zo haastig, jongeman. Bent u er dan zo gebrand om de keurige reputatie... die u dankzij mijn stilzwijgen nog steeds kunt ophouden? Voor de rest van uw leven door de grote sleuren. U stilzwijgen. Oh, nou. De politie krijgt mij toch niet. Maar ik zal u altijd weten te vinden. Op het moment dat u het minst gelegen komt. Zo. Ik heb mijn relaties. Ja, ja. En dan kon ik wel eens minder schappelijk worden. Als u dus wilt bellen... dan zou u dat wel eens duur te staan kunnen komen. Nou is het genoeg af, besser. Dacht jij soms dat ik bang voor je was? He? Als je niet wacht dat je wegkomt... dan ransen de deur uit. Maar, maar toch en... geen scènes. Er wordt het alleen maar erger door. Nou, komt er nog wat van? Wel onvriendelijk vandaag. Ja, wat een wonder. Ga nou eerst dus zitten. Ja, uit man. Ik laat me er niet uitjagen. Kerel... Ik breek jou nek Al bent u nou een hoofd groter dan ik. Begrijp ik? Ik ben niet bang voor u, als u dat maar weet. Zo, zo, Sweeney. Dat zullen we dan wel eens zien. Zie je deze pook? Sweeney? Hè? Zie je deze pook? Geloof me, die is zwaar genoeg om jou je hersens in te slaan. Probeer het eens. Dan kun je wel eens naar opkijken. Ik tel tot drie. Tot die. Pook weg. Twee. Ik. Wacht maar, ik krijg je nog wel. Daar krijg jij de kans niet voor. Me. Hier. Daar. Zo. Hier. heb Je goed. Daar. Ja. Oh, Ophouden. Op, op oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Hij moet met zijn kop Tegen de kolenbak gesmakt zijn Want toen ik probeerde hem overeind te trekken Merkte ik Dat hij dood was ja, dood. Drink nou toch nog wat, kindje. Je, je beeft helemaal. Vader. Dank je. Wat. heb je toen gedaan? Ja, wat moest ik? Ik heb hem naar de keuken gesleept. Ik heb dat volkomen over mijn zenuwen en met een bonkend hart. een minuut of wat. alleen we naar hem staan kijken. En toen begon ik ineens kalm en haast onverschillig te worden. Het was alsof er een. Geweldige last van me was afgevallen. Omdat er weer een chanteur was opgeruimd... die geen gemene taal meer kon uitkomen. Iemand die we altijd zo zwijgen. Maar Wilf... Wat moeten we nou doen? Ik... Ik ben zo bang. Dat hoeft niet. Dat We ruimen eerst tweenie uit de weg... vlug aan het geruisloos, zonder opzien te buigen. Maar hoe wil je dat doen? Je kunt hem toch zomaar niet kwijtraken? Ja, maar luister. Ja, maar vergeet Martin Kroner niet. Die weet er beslist meer vanaf. Het kan onmogelijk toeval zijn dat hij vanavond hier kwam. Dat, dat laat op bezoek gaan, dat is nu eenmaal een gewoonte van. Hmm. je wel? Nee, nee, nee, ik geloof niet dat hij er erg in had. Nee, nee, nee. Hoe nee. dan ook, ik, ik denk niet dat ik het kan opbrengen om maar gewoon te doen. Alsof er niks gebeurd is. We hebben geen keus, liefje. We hebben geen keus. We zitten in het schuikje en we moeten we uit. Beter gezegd, ik zit in het schuikje. Ja, jij kunt natuurlijk nog de politie bellen, want ik besef heel goed dat het weinig aanlokkelijk is om van, van medeplichtigheid beschuldigd te worden. Als het feit eenmaal is gevoegd. Oh, praat toch in onzin. Ja, de schijn is wel tegen ons. En je weet hoe moeilijk de mensen heen komen over een... Moord? Nee, Jane, nee. Ik heb me alleen maar verdedigd. Het is louter een ongeluk dat hij zo met zijn hoofd fataal terecht kwam. Maar waarom ga je dan zelf niet naar de politie en vertel je ze dat het een ongeluk was? Nee, nee. Ze zullen je geloven, nee. dat moeten ze wel. Als ik dat deed, dan zou ik zelf tegen de lamp lopen. Alles waarom die Sweeney mij heeft gechanteerd zou uitkomen. En daar zou ik helemaal gekleurd op staan, nee... Nee, ik geloof dat ik met die Sweeney een ritje moet gaan maken. Naar het bos. Op een eenzame plek laat ik hem dan achter. Welf. Ik, ik begrijp niet hoe je zo kalm en nuchter kunt overleggen. Met een dode in huis moet je nuchter zijn, Jane. Ik kan het nog steeds niet geloven dat, dat hij daar in de keuken ligt. Geloof me dan op mijn woord. En spaar je de moeite om te gaan kijken. Oh, wat is het toch allemaal verschrikkelijk. De eerste weken zullen ze hem niet vinden. Nee, in deze tijd van het jaar wordt het bos weinig bezocht. En dat geeft ons de kans om een beetje tot onszelf te komen. Maar veronderstel dat de Sweeney van hier naar binnen hebben zien gaan. Dan valt onmiddellijk de verdenking op ons. Ach, kom, wie zou we in dit deel van de wereld herkennen? Hij woonde helemaal in East End op zichzelf. Nee, nee. Kom, Jane, over een paar uur ben ik weer terug. En dan zet ik wat koffie, hè. Die drinken we dan bovenop en bespreken we onze... Wilf! Kalm, kalm, blijven, Jane. Je gaat niet opendoen. Ja, zou dat niet een beetje verdacht zijn? H Vooral als ze van buiten licht zien branden. Nee. Ja. Oh, wacht maar. Het zal weer Mrs. Edwards zijn van die tegenover. Of we soms nog een beetje melk hebben van de katten. dan zou ik me overdoen, Dat lijkt me beter. Ja, maar Jane. Jane, je laat haar niet binnenkomen. Hè? Zeg maar. Zeg maar dat we niks meer hebben, hoor. Goed, ja. Oh, Jane. Ja, het spijt me vreselijk dat ik nog eens moet steuren. Maar ik heb een vergissing gemaakt. Een vergissing? Ja. Uh, Staan op het punt om naar bed te gaan. Oh, maar ik zal je niet lang ophouden. Eh, uh, wat voor een vergissing hebt u dan gemaakt? Ja, die handschoen. Hè? Handschoen? Toen ik naar huis ging, nam ik een handschoen mee van het tafeltje in de vestibule. Uh -huh. Ik dacht dat het de mijne was. En ik had er geen erg in voor dat ik in een taxi zat op weg naar huis. Ik probeerde de handschoen aan te trekken, maar dat ging niet. Maar het is nou onzin om voor een handschoen helemaal terug te komen? Hè? Huh? Je zult de mijne wel hebben meegenomen, denk ik. Nee, nee, hij is niet van jou. En ik ben bang dat dit tweede bezoek meer een ambtelijke kant heeft. En dat dit een zeer ernstige zaak is, Wil. Well. Ja, ik heb gegronde redenen om aan te nemen dat er hier vanavond iemand is geweest. Zeker uh, Mr. Sweeney. Nee, nee, werkelijk zo. Nee, je verbeelding iets je wachten. Wie is dan die Sweeney? Ik heb er nog nooit van gehoord. Dat is een berucht chanteur. Er is een arder uitgegaan om hen onmiddellijk te arresteren. Maar er zijn toch honderden die Jack Sweeney heten? Ja, dat ben ik met je eens. Ik vraag me alleen af hoe jij zo'n voornaam kunt weten. Die heb ik toch niet genoemd, wel? Oh, zeg je Jack dat Nou ja, we zullen er maar niet langer omheen draaien. Minder in de handschoen stond de naam en het adres van Jack Sweeney. Die handschoen vond ik in jouw vestibule. En op de grond stond de afdruk van een herenschoen toen ik binnenkwam. Hij is hier naar binnen gegaan, Werf. En probeer nou niet het onderzoek op een dwaaspoor te brengen. Maar wat zou die hier toch hebben moeten doen? Dat weet ik niet. Bedoelt u soms dat hij ons wou chanteren? Misschien. Waar is hij? Als je hem verborgen had, dan is dat een zeer ernstige zaak. In feite een misdaad. Hij wordt gezocht, Wilf. Hij is je wint er niks bij met hem verborgen te houden. Nou, kom vooruit nog maar. Waar is hij? Hij is... Uh... Hij is in de keuken. Wolf! Het spijt me, Jane. Het spijt me. De keuken is achter in de gang. hè? Je kunt niet missen. Dank je. Geloof me, dat is het verstandigste... ...wat je kon doen. Oh, oh, oh. Alsjeblieft, veel. Uw u whisky. Oh, dankjewel. Mm -hmm. Ja, dat is voldoende zo. Dankjewel. dankjewel. Dat u dit niet sir. Ik heb je toch hopelijk niet verveeld... Nee, nee, niet in het minst. Maar vertel eens, hoe wist jij nou wat er zich allemaal had afgespeeld toen je weg was gegaan en vroeg je weer terugkwam? Maar dat hoef je aan een oude vakman eigenlijk niet te vragen. De feiten spraken een vrij duidelijke taal. Al had ik die aanvankelijk heel argeloos opgemerkt. De rechtszitting heeft naderhand alles precies aan het licht gebracht. Gelukkig ging Jane nog vrij uit. Ze hebben haar nog voor medeplichtigheid willen beschuldigen nadat het feit al gebeurd was, niet? Hm. Ja, ik had toch zo de indruk dat ze haar verheerspraak aan jou te danken had. Hoezo? Nou, alles bij elkaar leek jij meer op haar verdediger toen jij in de getuigenbank stapte... dan op een inspecteur van politie. Oh, dat was al het minste wat ik doen kon. Mm. Zeg, heb jij... heb jij nou echt overal de draken meegestoken, gestoken die avond? Was je werkelijk alleen maar even binnengekomen om te schuilen of... vermoedde je iets verdachts? Maar ik vermoed helemaal niets. Waarom zou ik... Om je daarvan te overtuigen heb ik je juist het hele verhaal nog eens haardfijn trachtje te vertellen. Ik ging gewoon naar een van mijn beste vrienden die me al dikwijls in dienst had bewezen. Hij zou toch wel de laatste geweest zijn die ik zou willen ophangen. Dus je zou zelfs uit de buurt gebleven zijn als je ook maar iets had vermoed. Och, misschien wel. Maar ik voelde dat hij zelf de goede vriend mij om de tuin wilde leiden. En die Sweeney op een of andere manier hirp. En het verborgen houden van een man die door de politie wordt gezocht... is spelen met vuur. Hmm. Doodslag ook, ja. Twee jaar gevangenis is een hele tijd. Ja, Treg moet nou eenmaal zijn loop hebben, Lembertse. Daar kan geen enkele hechte vriendschap iets aan veranderen. Maar goed, nou alles achter de rug is... en nu ik zo goed mogelijk heb geprobeerd om je te bewijzen... dat ik die avond echt geen kat-en-muispelletje heb gespeeld wilde ik maar één ding van je weten. En nou, Dat is, zijn wij nog steeds goede vrienden, Wilf? Dat hoop ik van harte, Martin. Was ik anders op jouw uitnodiging ingegaan? Weet je, eigenlijk heb je mij die avond aan dienst bewezen... toen je bij mij kwam schuilen. Want ons hele leven zouden Jane en ik toch immers zijn opgejaagd... door de angst dat iemand het achteraf toch nog zou ontdekken. En jij hebt ons van dat schrikbeeld verlost. Mm -hmm. Daarvoor zijn we je dankbaar, Martin. Maar, eh, hoe denk je erover om nu met mij mee te gaan? Hm? Hetzelfde huis, hetzelfde straat, Graag, welf. Mooi. Maar wat zou Jane daar wel van zeggen? Mooi. Huh? Ik heb er gezegd dat ik een vriend mee naar huis zou brengen. Oh. Een goede oude vriend om mee te soeperen. <laughs> Zit er wat je? Nou, daar ben ik echt blij om, Welf. Was voor de eerste maal in ons land de uitvoering van een stereofonisch hoorspel. U had geluisterd naar het spel Even Schuilen, geschreven door Eileen Buik en Leon Stewart, vertaald en bewerkt tot stereofonisch hoorspel door Leon Povel. De personen waren Martin Kroner, Louis de Breeg, Will of Lambertsen, Jan Borkus, Jane Eva Janssen, Harry Frans Somers en Sweeney dries -Krein. Spelleiding Leon Povel. Dit was een gezamenlijke uitzending van AVRO en KRO.